Zilversum 4, de KRO. U hoort vanavond in spektakel de derde aflevering in de serie De Legende van Koning Arthur. Radiobewerking, Andrew Davis. Vertaling, Max Schoukart. Regie, Koos Mulder. week vertelt hoe Arthur, koning geworden, huwde met Lady Guinevere, hoe hij de tafelronde instelde, hoe Arthur's vriend ridder Lancelot, koningin Guinevere's kampioen werd, en hoe Arthur's halfzuster Morgan de Fee, door de tovenaar Merlijn in de zwarte kunst opgevoed, Arthur naar het leven staat. Pas aan het eind van zijn 300 jaar lange leven wordt Merlijn zich van haar boos opzet bewust. Stervend zegt hij dan ook tegen koning Arthur. Arthur, luister nu naar me. je voor morgen, Lefé. En Merlijn stierf. reed koning Arthurs trouwe tafel rond de ridder heer Bors buiten door de velden. En heer Bors zei, Oud is de zaal van de aarde. Ik zit vol dromen. De vogels zingen voor mij van thuis, van Frankrijk. In die dromerige stemming ontwaarde heer Bors twee ridders en een gesluierde jonkvrouw. Ze waren alle drie te paard... En hij kende ze geen van drieën. En hij vroeg: Wie zijt gij, ridders? Waarom komt geen wapenrusting naar Koning Arthur's hof? Wij zijn Agravain en Mordred, de jongste zonen van de grote koning Lot van Orkney. Wij komen in vrede om onze broeders Gawain en Gareth te begroeten. Dan zijt gij welkom. U doet ons eer aan, heer. Kent u deze vrouwen wellicht? Zij is de zuster van onze moeder, Morgan. Halfzuster van de koning zelf. Gegroet, vrouwen. Vergeef me, maar ken ik uw gezicht niet. U kent mij niet, meer. Ik dacht van wel. Ha, het doet er niet toe. Soms laat God ons in dromen de toekomst zien. Ja, zo zal het zijn. Vergeef me. Nou nu, als u mij wilt volgen, zal ik u naar mijn heer, uw broeder, brengen. En heer Borst bracht de twee broers Aquaveen en Mordred en de gevaarlijke morgen de Fee naar de buurt Camelot, waar koning Arthur verbleef. En Arthur verheugde zich en hij riep zijn ridders bij elkaar en hij zei... Geliefde ridders, ik breng u goed nieuws vandaag. Merlijn die dingen kende die voor gewone mensen verboden zijn, riet mij vaak al dus dat uit verdriet vreugde moet voortkomen. En zo is het. Merlijn is naar zijn rustplaats gegaan. Maar God heeft mij mijn zuster Morgen teruggezonden die over mijn wieg waakte toen ze nog maar een klein meisje was. Nu komt ze... Om mij met wijze raad te leiden. Welkom, zuster. Broeder, ik dank u. Ik ben niet gewend aan de gebruiken van de grote wereld. Ik heb een leven van stil gebed en bespiegeling geleid. Maar Merlijn was mijn eerste leermeester. Als u dat wilt, zal ik mijn best doen om een klein deel van de plaats die hij in uw hart innam. Kom, zuster, kom, neem je plaats naast mij in. Je bent welkom, zuster. Ridders en lords, u weet dat het ons heeft verdroten dat in dit afgelopen jaar vele dappere ridders naar de hemel zijn gegaan. Maar is er niet beloofd dat anderen die even dapper zijn zullen komen om hun plaatsen in te nemen. Zie wie God ons gezonden heeft. Agravain en Margaret, zonen van de grote koning Lot van Orkney. Knieuw, oudskuiker. Zweer nu de eet van de ronde tafel hoog te houden bij iedere gedachte en daad. Dat zweer ik. En ik ook, heer. Hij zei beiden welkom. Sieren, ik hoop dat u geduld met ons zult hebben. Wij zijn ruwe knapen, grootgebracht op het platteland in de noordelijke gebieden. Dit hof is vreemd en wonderbaarlijk voor ons. Laat mij nu tegen alles zeggen, als enig woord of enige daad van ons u aanstoot geeft, dan komt dat omdat we niet geschoold zijn... ...in de verfijndheden van manieren en taal. We vragen u vergiffenis. Morbred, deze woorden bevallen mij. Deze bescheidenheid en openhartigheid... ...spreken tot mij van grote daden die zullen komen. Knieuw... ...en aanvaard jullie mantels... Arthur wist niet hoeveel verdriet zijn halfzuster Morgenle en haar handlangers hem zouden bereiden. En in die dagen zei koningin Guinevere tegen ridder Lancelot: Lancelot, ik geloof dat je mijn gezelschap mijnt. Nooit, vrouw. U weet dat ik altijd voor u klaarsta. Waarom kom je dan nu niet bij me? Ik ben een ridder. Ik moet mijn vaardigheden oefenen met mijn gezellen. Altijd aan uw zijde te verkeren zou jaloezie kunnen wekken. Ik begrijp je niet, Lanslot. Je bent mijn dierbare vriend en metgezel. Wie is jaloers op jou? Mijn heer is niet jaloers. Wie van zijn ridders is jaloers? Ik kan niemand noemen. Waarom maak je mij dan bedroefd? Ik voel dat het niet goed is om te veel samen te zijn. Maar waarom, Lancelot? Je hebt in het bijzijn van iedereen gezworen dat je mijn kampioen zou zijn. En altijd in mijn nabijheid en aan mijn zijde zou zijn. Iedereen heeft toen gelachen. Iedereen was blij. Oh, ik was zo blij die dag van mijn huwelijk. Wat is er, Lancelot? Ik kan het niet uitleggen. Ik denk misschien... dat je niet meer zo van me houdt als toen... ...dat je me wilt verlaten om een andere vrouw te dienen. Nee, nee, vrouwen. Ik heb gezworen u tot het einde van mijn levensdagen te dienen. Ik zal mijn belofte niet verbreken. Het was ook in die dagen dat de oude man aan het hof kwam... ...die door ridder Gawain werd aangediend. Sire, Gawain. Er is een oude man buiten die zegt dat hij van ver is gekomen om u te spreken... Laat hem hier komen. Deze kant uit, oude man. Spreek, oude man. Want allen in nood zijn hier welkom. Kent gij mij niet, Arthur? Ik ben koning Palace. Koning Palace van het woeste land en Carbonik? In eigen persoon, ja. Ik ben koning van de woeste landen en het zijn nu werkelijk woestenijen voor mij. Ik heb een neef, hier van wie ik veel heb gehouden en die ik vertrouwde. Omdat ik geen zonen heb, schonk ik hem mijn gunsten en beloofde hem bij mijn dood al mijn landen. Maar ik heb te lang geleefd. Mijn erfgenaam werd ongeduldig. ...en beloonde mijn liefde met verraad. Arthur, hij heeft mijn landen en mijn mensen overweldigd. Nu zit hij op mijn troon en jaagt mijn fortuin erdoor... ...terwijl ik, een oude man, gedwongen ben als een hond te leven... ...en om restjes van mijn eigen tafel te bedelen. Stel u gerust, mijn oude vriend... Ik beloof u dat dit alles zal worden gevroken. En, en snel ook. Mijn verhaal is nog niet afgelopen. Ik heb een dochter die me dierbaarder is dan al mijn gebieden en koninkrijk. Elaine. Ik kan haar naam niet met droge ogen uitspreken, Arthur. Heeft zij zich ook tegen u gekeerd? Nee, nee. Ze is behekst. Haar schoonheid en deugdzaamheid hebben de jaloezie van een tovenares opgewekt. Twee jaar wordt ze nu al gevangen gehouden in de doren der smarten. Bewaard door een, een grote slang of een, een ongevleugelde draak. Heer, kent ge ook de naam van die tovenares? Ze heeft vele namen, vrouwen. Ze wordt de heks van de toren der smarten genoemd. De donkere vrouwen van Neck. terwijl sommigen haar Maragena noemen. Broeder, ik heb die namen gehoord. Merlijn heeft met mij over deze tovenares gesproken. Zij is een machtige heks... Bedreven in de verboden kennis. Schep moed, Welles. God zal niet toestaan dat dit lijden nog langer duurt. U zult mijn leger met mijn sterkste ridders krijgen. En ge zult uw dochter weerzien. En uw koninkrijk terugkrijgen. Nee, Arthur. Dit is geen taak voor een leger. Dit alles is mij voorspeld. Slechts één man. En wel de dapperste de sterkste en de zuiverste van hart van alle ridders op aarde, kan mijn dochter bevrijden van de vloek die mijn ouderdom heeft verwoest. Ik ben vele landen doorgereisd op zoek naar een ridder met de naam Lancelot. Koning Pelles, ik ben Lancelot. En ridder Lancelot vergezelde koning Pelles naar iets kasteel, en zij beiden traden daar voor de boze neef Graminor. En ze troffen hem in liederlijkheid gezeten aan een banket. Dans. Dans. Dans, zeg ik je. Deze kan er niets van. Breng me meer knapen. Ik wil meer knapen. Wat hebben we nu? Wat gebeurt er? Wie komt er naar mijn hof? Graminor. Ik ben teruggekomen. Is dat alles? Waar is die jongen heen gegaan? Ah, het hindert niet. Oom, ge zult dansen voor uw eten. Breng hem hier. Als je uw koning met één vinger aanraakt, sterft ge. Nog meer bedelaars op het banket. Wie ben jij, kerel? De kampioen van uw oom. Uw vijand. Grijp hem. Hoe heet je? Mijn naam is Lancelot Dulac. En wat wil je van me? Daar kan ik kort over zijn. Graminor... Ik kom om u te doden en het land van uw oom terug te nemen. Een zwaard. Een zwaard. Help me. Help jullie koning. Komt de hulp, Lafhaerts. Spaar me. Spaar mijn leven. Wat wilt ge dat ik doe, koning Pelles? Dood hem, wat. En de anderen? Spaar ze. Ik heb mijn mensen nodig om mijn landen te herstellen... Uw koning is genadig, kniel- en zweerboete te doen. Denk eraan, ik ben één keer gekomen en ik zal weer komen. Nu, beste koning Pelles, waar is uw toren der smart? Ik zal gaan, zodra het licht wordt. En door Lancelot ging naar de toren der smarten... En hij trof naar de gevangen jonkvrouwen Ilene. En Ilene vroeg: Wie is daar? Wie zijt ge? Vrouwen, ik ben Lancelot du Lac. Bent u gekomen om mij te doden? Ik ben gekomen om u bij uw vader te brengen, vrouwen. En Lancelot bracht vrouwen Ilene bij haar vader koning Pelles, en deze was uitermate verheugd. De jonkvrouwe Ilene was overschoon en Arthurs ridder Lancelot van het Meer, die haar uit de toeren der smachten had bevrijd, was de schoonste ridder op aarde. En zo bezagen ze elkaar met wederzijdse bewondering en een begin van genegenheid, waardoor de ridder Lancelot uitermate verwacht werd zo ging het, tot koning Pellis tegen ridder Lancelot zei. Lancelot, voor u gaat, wil ik u graag iets zeggen. Mijn dochter vertelt mij, dat zij, hoewel ze u pas een paar uur kent, grote liefde voor u heeft opgevat. Haar eerste grote liefde. Heer, gij hebt mij mijn landen en mijn dochter teruggegeven. Het zou mijn vreugde vervolmaken als u haar tot vrouw wilde nemen. Ik heb niet lang meer te leven... en het zal me gelukkig maken te denken... dat u mijn landen krijgt wanneer ik dood ben. Ik ben dit aanbod onwaardig. Wie zou een waardiger man kunnen zijn? Ik kan de echtgenoot van uw dochter niet worden... Ik ben de kampioen van koningin Guinevere. Ik heb gezworen haar lief te hebben en te dienen en geen andere vrouw tot aan het einde van mijn leven. Als ik vrij was geweest, had ik uw dochter kunnen liefhebben. Maar de alwetende, alomtegenwoordige boze Morgan de Fee, bedreven in alle zwarte kunsten, haar was het, hoewel zij ver weg in de burg Camelot verbleef, niet verborgen dat er tussen Ilene en ridder Lancelot geschiedde. En zich door haar toverkunst met grote snelheid verplaatsend, trad zij ongezien binnen in de kemenade van jonkvrouw Ilene en zei tegen deze... Je bent droevig, Ilene. Hoe kent u mij, vrouwen? Hoe bent u hier gekomen? Ik ben uw vriendin en ik kom wanneer men mij nodig heeft. Houdt u van heer Lancelot? Ja, ik houd van hem, vrouwen. En hij houdt niet van u? Hij vertrekt bij de dageraad uit mijn vaders huis. En neemt al mijn vreugde met zich mee. Misschien gaat hij niet. Als ik u eens aan Lancelots liefde zou kunnen helpen. Hij heeft mij geen hoop gelaten. Geef hem deze beker wijn te drinken. Vrouwen. Ik kan niet naar zijn kamer gaan. Maar de boze toverkoolvrouwe Morgan... nam alle jonkvrouwelijke schaamte en schroom weg... uit het hart van jonkvrouwe Helene. En zo ging deze, alleen gekleed in haar hemd... des nachts naar de kamer van de ridder Lancelot... waar ze een wakend aantrof in zijn bed... en hij, zeer verbaasd haar zo aan zijn sponden te zien zij tegen de jonkvrouw. Ik kon niet slapen. Ik ben in de war, Elaine. Drink deze wijn, heer. Het zal uw geest kalmeren... en u de slaap doen vatten. U bent heel vriendelijk. Vertel me, Lancelot... wat je voor ontrust. Toen ik jong was dacht ik dat het leven eenvoudig was. Streven naar roem, doen wat God vraagt. Ik doe de dingen waarvan ik denk dat ze goed zijn. Maar ik maak mezelf en anderen ongelukkig. Ik heb jou ongeluk gebracht, Elaine. Je hebt me gered. Ik houd van je. Is dat ongeluk? Ik kan je liefde niet beantwoorden... Ik wou dat er een Lancelot zonder verleden was. Maar om dat te wensen is verraad. Drink de wijn. Zou je niet een beetje van me kunnen houden, Lancelot? Alleen, vrouw. Ik... Oh, waarom we maar met ons tweeën in de hele wereld? Mijn liefste, mijn liefste. Is niet verkeerd dat wij te samen zijn. O, oh, bemin me, Lancelot. Kom. Al dus sliep ridder Lancelot met vrouwen Elaine. En na het liefdespel ontwaakten ze pas toen de wachter de dageraad blies. En de jonkvrouwe werd van harte verheugd, toen zij de ridder lot naast zich zag. Maar deze werd diep ontsteld. En diezelfde dag nog trok hij steeds weg uit Koning Pelles kasteel en begaf zich naar een naburig klooster, om daar zijn zonde te bekennen aan iemand afgestorven van het vlees en van de wereld. Maar er was daar niemand in dat klooster, behalve achter Tralies een duistere vrouw in nonnehabijt. En Lancelot was zo verwacht, en zij leek hem zo heilig, zo wit van gezicht, zo beheerst van gebaar, en zo rustig van stem, dat hij, niet merkend dat het de boze Morgan Le Fay was,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 ...werden gehoord door de boze ridder Mordred, die een handlanger was van Morgan le Vee, ...en die in het verborgene de koningin bespiede toen ze dat tegen Lancelot zei. En Mordred ging naar zijn broer, de slechte ridder Agravain, en die ging naar de ridder Gawain. En waar dat op uitliep, dat vertel ik u de volgende keer. De legende van Koning Arthur, een BBC-productie, is voor radio bewerkt door Andrew Davis. Vertaling, Max Schukert. Regie, Koos Mulder. U hoorde de stemmen van Edmond Klassen als Koning Arthur, Henny Orry als Morgan Le Fay, Dore Smit als Koningin Vere, Paula Major als Helene, Hans Dagelet als Lancelot. En verder Peter Adians, Kees Broos, Kees Kolen, Rob Fruithof, John Leddy, Kees van Ooyen, Jan Starink en Jaap Wieringa.